2 NPO Radio 1 met Jan Bom. Goedemiddag. Volgens de Royal Automobile Club, de Engelse AWB, zeg maar, zijn de nieuwe led- en laserkoplampen in auto's een gevaar omdat tegenliggers erdoor worden verbind. Wij gaan op onderzoek uit met onze AWB en met koplampenfabrikant Hella. Zo direct na het NUS journaal. Joris Dubenetski. Turkije is een onderzoek begonnen naar een Nederlandse diplomaat... die daar als spion zou werken, melden Turkse media. Een nieuw station laat beelden zien van een ontmoeting tussen drie mannen. Onder die beelden zegt de presentator dat het gaat om een Nederlandse spion... die in Turkije is om informatie in te winnen. Hij zou zoeken naar banden tussen de Turkse regering en IS... en naar informatie over de Turkse operatie in Afrin... zegt correspondent Lucas Waagmeester.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 Volgens het Openbaar Ministerie werd er gerommeld met de administratie. Ze brachten medicijnen twee keer in rekening, ze lieten klanten ervoor betalen... en ze dienden ook een declaratie in bij de verzekeraars, zegt het OM. Zo zouden de apothekers ruim 17 miljoen euro hebben opgestreken. De verdachten ontkennen de fraude. Het dodental van de brand in een Russisch winkelcentrum is opgelopen tot 64. De brandweer heeft moeite met het zoeken naar slachtoffers... doordat het dak van het winkelcentrum is ingestort. De oorzaak van de brand in de plaats Kemerovo is nog niet bekend. De nieuwe waterweg en de botlek worden anderhalve meter dieper. Vandaag begint het baggerwerk dat is bedoeld... om het havengebied van Rotterdam bereikbaar te houden... voor steeds grotere containerschepen. Henk Bres gaat toch niet voor de PVV de gemeenteraad van Den Haag in, meldt Omroep West. Bres werd vorige week gekozen met voorkeurstemmen. Hij zegt dat hij onderwerpen waar hij geen kaas van heeft gegeten overlaat aan PVV'ers met meer ervaring. Een getuige in de hoger beroepszaak over de corrupte Douanier Gerrit G. zou willen praten over het doorlaten van grote partijen cocaïne door de politie. De getuige, een Nederlander die in Colombia woont... zou een verklaring willen afleggen bij het gerechtshof in Den Haag... zegt verslaggever Robert Bas. Naar eigen zeggen werkte hij voor het Medellin-kartel... dat drugs exporteerde naar Europa. Hij werkte ook voor de inlichtdienst van de Nederlandse politie, zegt hij zelf... en voor de antidrugseenheid D.I.E. van de Amerikanen. De getuige zegt ook dat de Nederlandse politie grote partijen drugs doorliet... om zo te achterhalen wie er achter de smokkel zat. Dat is verboden sinds de IRT-affaire in de jaren negentig. De Turkse ambassade in Brussel is gisterochtend bekogeld met rode verf. Kort na het incident kwam de politie langs. De gebouwen zijn inmiddels schoongemaakt. Wie er verantwoordelijk is voor de actie is niet bekend. Er is aangifte gedaan. In Europa worden geregeld Turkse gebouwen aangevallen sinds het Turkse leger in januari. De aanval opende op de Syrische regio Afrin. Het weer dan nog, afwisselend zon en bewolking. In het binnenland kan een buitje vallen. Het is 7 tot 10 graden. Morgen bewolkt en in de loop van de ochtend op steeds meer plaatsen regen. Dan wordt het ongeveer 8 graden verkeersinformatie van de ANWB. Jolanda van der Velden. Goedemiddag. Het zijn vooral ongelukken die momenteel behoorlijk wat vertraging opleveren. Een ongeluk al eerder vanmiddag op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn. De weg is dicht bij de afrit Hoenderlo Vanaf Kootwijk 7 kilometer met ruim een uur vertraging. Verkeerweg naar Apeldoorn kan het beste omrijden via Ede en Arnhem. De andere kant op tussen en Beekbergen en afrit Hoendeloof 20 tot 25 minuten vertraging. Daar is alleen de linker dicht. De opruimen gaat zeker nog om een paar uur duren. bergingswerkzaamheden op de A50 Arnhem richting Os bij knopenbank of 10 minuten vertraging. Daar is de rechte reis ook dicht. En ook een ongeluk in het zuiden op de A67 Eindhoven richting Venlo. Tussen Gelderop en Ast is de weg ook afgesloten. Ruim 40 minuten vertraging. Verkeer op weg naar Venlo kan het beste omrijden via Weert en Roermond over de A2 en de A73.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 Het nieuwste van het nieuwste, nu binnen handbereik. Ontdek het op Vodafone.nl Echt mooi, zo'n bloeiende border? Maar dan het liefst zonder onkruid. Strooi daarom Pocom cacao-doppen over de bodem. Dat geeft onkruid minder houvast en houdt slakken op afstand. Meer weten? Ga naar Pocom.nl Pokom Groen doet je goed. Wist u...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 Maar liefst 10 seconden verblind op de weg. Dat kan gebeuren als je per ongeluk in ledlampen kijkt... die nieuwere auto's vaak al hebben. Reden genoeg voor de Engelse ANWB om alarm te slaan. Hoe kijkt onze eigen ANWB hier tegenaan? Dat horen we zo. In Appingedam zitten twee hongerstakers. Uit onvrede over de schadeafhandeling van de aardbeving eten ze al een tijd niet meer. Het is niet voor het eerst dat er in Nederland iemand in hongerstaking gaat. Volkert van der G is in hongerstaking gegaan. De verdachte van de moord op Pim Fortuyn protesteert hiermee tegen het permanente cameratoezicht in zijn cel... en het feit dat er dag en nacht licht blijft branden. Volkert van der G zou uiteindelijk 70 dagen niet eten. Heeft hongerstaken zin? Daarover spreken we met universiteitdocent strafrecht Pauline Jacobs. En in feite of fictie onderzoeken we het schandaal over het Australische cricketteam. De blackest of dagen voor Australische cricket: een stukje yellow tape. En batsman Cameron Bancroft is caught red-handed. Ja, met een stukje tape probeerden ze de bal te manipuleren. Vals spelen dus. Maar helpt het ook? Dat gaan we uitzoeken in feite of fictie. Nu eerst verblind door koplampen. Jan Mom. Eén vandaag. Als automobilist ga je daarop letten. Denk je, hé, hey, daar, daar, daar werkt iets af. Daar ga ik naartoe kijken. Ja, en dan en dan gaat het natuurlijk op een gegeven moment irriteren en verblinden. Hoorde autojournalist Carlo Bransen. Hij had het over het bericht vanmorgen in het AD... dat moderne autolampen verblindend werken. Lammert, ooit last van gehad? Ja, ik moet zeggen, ik herken het wel. Want soms komt er een auto aan en denk je echt van... hallo, kan het even wat minder? Dan nou, zal je toch ook niet de enige zijn, Nee, ik? ik hoor je in mijn omgeving heel veel mensen erover. En de nieuwe lampen zijn inderdaad ook wel opvallend. De Engelse ANWB die slaat nu alarm... want volgens hen zijn de nieuwe LED- en laser koplampen in auto's... een gevaar, omdat tegenliggers er dus door worden verblind. LED-, LED en xenonlampen noemen ze dat, geloof ik. Dat is ook andere dan wat een pak weg twintig jaar geleden in de auto zat. Hè? Ja, absoluut. Volgens deze Mercedes-reclame over digitale autoverlichting... moeten we zelfs spreken van een revolutie. Digital light. The revolution in automobile lighting. Technology delivering unique possibilities... in performance, assistance and production. Ja, een revolutie dus. En daarom is ook niet iedereen het eens met de kritiek op de nieuwe lampen. Carlo Bransen bijvoorbeeld vindt die Engelse maar conservatieve aanstellers. Dat klinkt alsof er een, een lobby achter zit die, uh, die deze ontwikkeling wil tegenhouden. Er is natuurlijk geen enkele autofabrikant op de hele wereld die zijn auto gaat voorzien van koplampen... die anderen gaan verblinden. Dat, dat, dat, dat, dat bestaat niet. Ja, Carlo is een fan, dus duidelijk. Ja. Dankjewel, Lambert de Bruin. Eh, maakt de nieuwe techniek die autolampen nu wel of niet te fel? Daar ga ik het over hebben. Met Bastian Wesselink, hij is productmanager bij autoverlichtingsfabrikant Hella En met Jos van der Drift van de ANWB, AM die ook alles weet over autoverlichting. Meneer van der Drift, om met u te beginnen, goedemiddag. Hallo, goedemiddag. De, dit probleem van die te felle nieuwe autokoplampen, is dat bekend bij de ANWB? Uh, ja, met enige regelmaat komen daar wel klachten over binnen. Dus ik, ik herken wel iets in het uh, Britse onderzoek. Ja, ja, en voor de duidelijkheid. Het, het gaat hier niet over auto's die met groot licht rijden. Hè. Het gaat over het gewone licht, dimlicht, maar dan van die nieuwe lampen. En blijkbaar vinden mensen dat dus te fel. Ja, precies. Het is, uh, vooral, de, de, het is vooral bij de nieuwe generatie auto's. Dus die een die wat, wat fellere lichtopbrengst hebben. Wat heldere licht ook. Wat ook, ook een beetje geprobeerd wordt om dat uh, richting daglicht te krijgen. Om een, een soort natuurlijk licht te krijgen. Maar dat wordt door veel uh, medeweggebruikers als verblindend ervaren. Ja, ongetwijfeld ook door veel luisteraars. Want veel mensen luisteren in de auto naar Radio 1. Dus wij zochten er vanmorgen een paar op om van hen te horen... of zij wel eens verblind werden in het verkeer. Ko of het komt mij ook wel eens een keer. Wat ik meestal doe, ik geef even een signaal van je verblind... en dan uh, kijk ik me even de andere kant op. om te voorkomen dat ik verblind word. Oh, u kijkt gewoon weg? Ik keek weg, ja. Zo simpel. Zo simpel. Ja, anders ik, zie ik zie tien seconden niks daarna. Dus ik kijk gewoon even de andere kant op. Hopelijk dat het goed gaat. Ja, ik zie het veel bij van die nou ja, BMW's, Audi's, van die uh, wat duurdere auto's. Die hebben echt hele felle lampen. En het lijkt dan soms ook echt alsof ze groot licht aan hebben. Ook als ze van achter op je af uh, rijden. Zeker ik met mijn kleine autootje. Dat zo'n groot ding. Dat ik dan inderdaad helemaal verblind ben. En uh, hoe rij je dan verder? Op de groep? Nou, over het algemeen uh, <laughs> gewoon door, ja. Ja, het is dan even een beetje um, gokken, ja. ja. Hoe zit het eigenlijk met jouw eigen lampen? Verblind jij ook wel eens mensen? Ik heb geen idee. Ik heb gewoon, volgens mij, normale koplampen. Niet, niet van het halogeen. Wat voor koplampen heb jij? Geen idee eigenlijk. Dat zou ik er eens een keertje na moeten vragen. Maar je laserlampen, halogeenlampen, xenonlampen? Volgens mij halogeenlampen. Uh, nee, xenonlampen heb ik volgens mij, als het goed is. Denk je? Ja, ik heb er geen last van, echt niet. Ik heb er nog nooit gemerkt. Maar anderen kunnen last hebben van uw lampen. Dat kan ik me niet voorstellen. Nee. Natuurlijk de van die felle nieuwe ledlampen. Het is perfect. Nou ja, ik heb ze zelf ook. En mijn vrouw die reed vorige week voor mij. En die zei, uh, die lampen van jou staan te hoog. Dus ik ben naar de garage geweest. De garage staat, die staat helemaal niet te hoog. Maar uh, zeg, nou jou, jou, jou, jij, jij verblindt ook, zeg maar. Dus toen dacht ik, oh. <laughs> maar ik kan er niks aan doen. Ik heb ook zo'n, uh, kijk, dat staat hier. Led light design. Maar je kan er niks mee. Ja, het staat hier. Op het lampje geschreven. Maar je kan, in de auto heb je wel een, een soort een wieltje dat je hem lager kan zetten. Maar die staat al op het laagst. Ja. En nog steeds kregen we klachten van uw vrouw? Blijkbaar ja. Nou, Dat is eigenlijk heel vervelend, want de nieuwe technologie gaat gewoon verder. En blijkbaar wordt het er niet veiliger op. Maar ja, wat moet je eraan doen? Een andere auto kiezen. <lacht> een lagere auto, want ja, die heeft zo'n SUV-achtig iets. Ja, die zit natuurlijk hoog. Dat is wel fijn hoor. Voor u wel, maar voor al die anderen niet. Dat, maar, en daar moeten we wel wat mee, want je ziet gewoon even helemaal niks. Gaat u dan op de tast verder? Ja, ja. Nou ja, wat ik net zei... Uh, Stuurrecht uh, houden en gaan? Ja, je, ja, wat kan je anders doen? Je ziet even helemaal niks. Je ziet echt even helemaal niks. En ik snap ook wel dat als iemand achter je rijdt, zoals ik, blijkbaar dan... dat iemand dan denkt, nou, uh, lekker dan. Keershufter. Ja, zoiets, ja. Wat kan je doen? Afplakken of zo, ja. Ziet er ook een beetje gek uit, misschien. <lacht> Ja, andere auto kopen, ja, ik blijf aan de gang. Een dilemma, ja, meneer van het Rift van de ANWB. Eh, we horen mensen reageren, zelfs zeggen... ja, ik kijk gewoon maar eventjes opzij een tijdje. Het lijkt me niet echt wenselijk, toch? Nee, ik denk dat het, het laatste verhaal van meneer met, met klagende vrouw... toch wel heel erg symbolisch is uh, voor, voor dit verhaal. Want dat horen we wel vaak. Het is vooral verkeer wat achter je zit. Omdat die ook gewoon een lange tijd achter je zit. Dus die schijnt uh, permanent uh, in de achteruitkijkspiegel of, of in de overige buitenspiegels. En vaak tegemoetkomend verkeer wat een, een verblindende werking heeft... is maar heel even. En dat heel even, dat kan je makkelijk oplossen door even weg te kijken. Maar een auto echt dicht achter je... en vooral een een SUV of MPV die nogal hoog op de poten staat... dan wordt dat echt als hinderlijk ervaren. Hoe komt het volgens u? Ligt het inderdaad in die nieuwe lampen? Ja, het ligt echt wel aan nieuwe lampen. Die, zijn, die hebben een, een duidelijk meer lichtopbrengst. Er zijn uiteraard wettelijke eisen voor. Daar voldoen die auto's ook allemaal aan. Dat is het probleem niet. Maar er is echt een, een flinke puist aan licht. Uh, daar heeft de bereider uh, zeker voordeel bij... Alleen, ja, de, de medeweggebruikers, die, uh, die... Heeft er last van. Ja. ja. Bastiaan Wesselink, u bent van Hella, u maakt die autokoplampen... met die, ja, zoals we net van meneer uh, uh, Van de Drift... van daarmee bij hoorden, een flinke puist aan licht. U maakt ze eigenlijk te veel. Nou, dat geloof ik niet. Uh, Hella fabriceert die lampen in samenwerking met diverse autofabrikanten... en de daar gestelde eisen. Um, en die vallen, zoals eerder in uh, dit stuk al genoemd... allemaal binnen de wettelijke eisen die daarvoor... Uh, vastgelegd zijn. Ja, nou ja, en u maakt ook laserlampen. Hè? Ja, daar is nog wel wat misverstand over. Uh, de, de, wat er met een laserlamp gebeurt, is dat er niet feitelijk een laserstraal of iets dergelijks uit die auto komt. Dat klinkt al meteen heel gevaarlijk. Ja, dus dat zal niet heel snel toegelaten worden. Uh, die laser die zorgt in de koplampunit voor de aansturing van de LED, zodat die nog iets meer vermogen levert zodat het licht nog beter en efficiënter de weg opgeholpen kan worden. Beter, efficiënter, volgens de regels zegt u. test u eigenlijk of die lampen wel of niet verblinden? Uiteraard, anders krijgen we geen goedkeuring voor de, voor de koplamp. En krijgt het eindproduct, de persoonauto of het voertuig waar het ingaat... ook niet zijn toelating voor op de weg. Maar hoe verklaart u dan al die reacties die u net gehoord hebt? Nou, het werd ook al wel een beetje genoemd uh, eerder. Uh, het, het is iets nieuws. Uh, en iets nieuws is, is altijd apart. En voor sommigen ook wel een beetje beangstigend. Uh, als je in één keer een ander soort licht op de weg ziet, dan ga je er ook naar kijken. Maar is verblinden is toch verblinden? Ik bedoel, of het nou een nieuwe of een oude lamp is. Ja, maar het kan ook een beleving zijn. Uh, het verblinden wel of niet. Destijds van halogen naar senon. Xenon werd eerder ook al genoemd. Destijds van de overgang van halogen naar xenon, Toen we die eerste auto's op de weg kregen, kregen we dit soort gelijke meldingen. Uh, en nu bij de ANWB kun je dat ook nog wel terugvinden dat dat soort klachten erover kwamen. Meneer van der Drift herkent u, dat is een kwestie van wennen. Ja, ja, zeker. De, dat, dat klopt. De, de veranderingen uh, gaan nou na eenmaal gepaard met gewenningen. Dat, uh, ondergaat, uh, dat ondergaat elke automobilist. Alleen, um, ik, ik, ben daar, ik ben me daar ook bewust van. Maar ik betrap soms ook wel eens auto's in mijn achteruitkijkspiegel. Dat ik denk van, jee, wat is hier aan de hand? En uh, Dan denk ik altijd, of dan hoop ik altijd maar... dat het auto's zijn waar een beetje aan gerommeld is, zal ik maar zeggen. Maar dan komt die auto voorbij en dan is het een hypermoderne uh, auto. En met de meest moderne verlichting aan boord. Ja, dat hoorden dan, we net van die meneer ook. Die, ja, die, hè, ja. die is naar de garage gegaan en die zei, die, ja, ze staan gewoon goed. Ja, klopt, klopt. Maar en volgens de Engelse ANWB komt hierdoor de verkeersveiligheid in gevaar. Onderschrijft u dat? Uh, uh, nou, in gevaar, kijk, iets wat, wat als hinderlijk wordt ervaren hoeft niet per se altijd gevaarlijk uh, te zijn. Ik interpreteer het zelf niet als gevaarlijk. Maar er zijn ook ervaringen van mensen die vooral echt in de verlichting kijken bij het tegemoetkomend verkeer. Dat ze soms even enkele seconden uh, hun zicht kwijt zijn. Dat, uh, die verhalen bereiken ons ook. Is niet goed voor de verkeersveiligheid, toch? Nou, het is in ieder geval iets wat, uh, ja, wat aandacht verdient. En ik begrijp ook dat vanuit Engeland er ook uh, aandacht richting uh, Europa gegaan is. Dus ja, het is wel iets om in de gaten te houden. Dat vindt de ABB eigenlijk ook wel. Want, dat hoorden we uh, net ook, uh, meneer Westerling, van Hella. Uh, u maakte die autokoplampen, die worden in die auto's gezet... volgens de regels, zoals u zelf zegt. Maar blijkbaar rommelen mensen zelf ook. Uh, ja, dat is ook niks van deze tijd... Uh... Een auto wordt afgeleverd met een, een, een koplampenverlichtingssysteem daarin. Wat dus alle goedkeuringen uh, krijgt. Uh, echter is het mogelijk om in uh, de markt conversiekitjes te kopen. Waardoor je bijvoorbeeld van een halogeen, semi-ouderwets verlichtingssysteem... Uh, je auto kan ombouwen naar een LED-koplamp. Uh, eenvoudig de lichtbron eruit. Een aftermarket, veelal Chinees geproduceerd. Wie weet waar vandaan. Uh, U denkt bij diezelfde doen uh, gaat het erin, nou, in, in een sporadisch geval krijg je een juist lichtbeeld... waardoor je minder hinder veroorzaakt. Maar in 99% is het lichtbeeld niet zoals de fabrikant het heeft voorgeschreven... en zal het ook niet binnen de wettelijke normen passen. Um, echter rijdt zo'n auto wel iemand tegemoet met dat kenmerkende LED-licht. Mm. Uh, ja, Als mensen dat gaan associëren met een, een, een, een goed... Afgesteld verlichtingssysteem van een moderne auto, dan gaat de verwarring ontstaan. Ja. En, nou ja, nogmaals, dat hebben we destijds met Zenon, uh, die overgang ook meegemaakt. Meneer Daar Van der voor. van de AMB controleren garages hierop of dat licht wel goed staat afgesteld? Ja, binnen de APK-regelgeving is daar natuurlijk een eis voor. Uh, dus als het uh, goed staat afgesteld, dan is het in orde. Wordt er verder niet naar de lamp gekeken. Maar wij zijn wel er absoluut voorstander van om de juiste lampen te gebruiken... in de juiste, daarvoor bestemde lichtarmaturen. Dus geen uh, lamp die daar niet in thuis hoort. Niet zelfs rommelen? Nee, alleen het RAC-onderzoek is echt heel duidelijk gericht op de moderne auto... met de moderne verlichtingsinstallatie. En daar is wel een probleem aan de orde, lijkt ja, en wat moet er aan gebeuren, vindt de AMB? Nou, in ieder geval naar kijken, uh, uh, aandacht omvragen, in ieder geval signaleren, en dat doen we ook. Mensen die dat willen melden, melden dat ook bij ons, en uh, nou ja, kijken of we dat kunnen inventariseren, hoe serieus die problemen zijn. Jos van der Drift van de AMB en Bastiaan Wesseling van Hella, beide dank voor de toelichting en luisteraars die last hebben, ja vooral kijk niet in de koplampen van je tegenligger. Zo, wie your light in State of mind. Alicia Keys was dat. Nieuws via de NOS. De terroristische dreiging in Nederland verandert, dat blijkt uit een nieuw rapport van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding. Maar het niveau blijft nog steeds op vier van de vijf, want sinds oktober zijn er nauwelijks aanslagen in Europa geweest, zegt de coördinator. NOS-verslaggever Hendrik Willem hofs Hendrik, wat voor verschuiving is er volgens de coördinator als het gaat om terreur? Nou Er ja, moet wel bijgezegd worden dat in dit rapport wat net is uitgekomen... Frankrijk niet is meegenomen. Die aanslag van vorige week staat niet in de rapportage. En de dreiging waar Schoof van de NCTV, de Nationaal Coördinator... het even over heeft, is die van de terroristische organisatie IS. Die is aan het veranderen doordat het kalifaat in Syrië en Irak... nagenoeg verdwenen is. Ook de jihadistische beweging in Nederland maakt een overgang door. Zegt Schoof, richt zich meer op prediken, op sociale activiteiten... en zijn dus veel minder bezig met het ja, daar naartoe gaan. Want sinds ja, lange tijd uh, gaan er ook geen uh, jihadisten meer... richting Syrië en Irak. Ja, nou kwam de Telegraaf vandaag met een bericht over een preek... van een omstreden imam die uithaalde naar Abu Talib... burgemeester van Rotterdam. Uh, heeft de coördinator terrorismebestrijding het over dat soort voorbeelden? Ja, dit voorbeeld staat ook uh, in de dreigingsanalyse in die rapportage. Dus. Het over uh, imam Fawaz, een omstreden imam die ook al een uh, gebiedsverbod heeft gekregen in Den Haag. En die in uh, preken op uh, Facebook uh, de burgemeester van Rotterdam een afvallen genoemd. Uh, hij richt zijn pijlen dus uh, op, op, ja, op de burgemeester uh, van uh, Rotterdam. En je ziet dat ja, dus de, de jihadistische beweging... Ja, zich kritischer uitlaat over ja, moslims hier in Nederland... over prominente moslims. En ja, de angst is natuurlijk wel dat door uh, dat zo te benoemen... er mensen misschien op uh, ideeën worden gebracht om uh, de burger... Burgemeester, wat aan te doen. Die wordt ook beveiligd, weten we inmiddels. En hij heeft zelf ook geregeerd. Hij zegt dat het hem eigenlijk niet zo heel veel doet, burgemeester Abu Talib. En hij zegt ook dat uh, ja, hij hoopt dat dit soort predikers. ja, eigenlijk uh, een keer van gedachten veranderen. en verbinding gaan preken in plaats van haat. En in hoeverre ging het over de dreiging die er van terugkerende Syriëgangers uitgaat? Ja, in totaal zijn er uh, 300 uitreizigers geweest. Um, er werd verwacht dat er daar heel veel van zouden terugkeren. Maar er zijn er uh, uiteindelijk 50 teruggekeerd. 60 zijn er overleden. En er zijn er dus nog zo'n 160 in de regio. Het gaat ook vooral om vrouwen en kinderen... van waarin we inmiddels weten ook uh, dat uh, ja, uh, wordt gezegd, uh, gesprekken worden gevoerd met die mensen. Um, de bedoeling is eigenlijk niet dat ze, uh, dat ze terugkeren... Uh, maar het is natuurlijk wel heel lastig wat je daarmee doet. We zagen bijvoorbeeld een, een, een grootvader, een opa... in een uh, documentaire die, geloof ik, uh, vandaag wordt uitgezonden... bij BNN-VARA, uh, die zijn kleinkinderen heeft gezien daar... maar die eigenlijk ook niet terug kunnen keren... omdat uh, ja, zij bij hun moeder in een uh, Koerdisch vluchtelingenkamp zitten. Ja, dat is toch wel een, een lastig probleem. Uh, de vraag is welke dreiging daar nou uh, nog van uitgaat. Aan de andere kant uh, houdt de NCTV nog steeds wel rekening... Ja, met met dit soort dingen. Want ja, dat dreigingsniveau blijft op substantieel. En als er echt geen terroristische dreiging meer zou zijn. dan zou die, dat dreigingsniveau wel naar beneden zijn gegaan. Uh, in dit rapport. Maar dat is dus niet het geval. Hendrik willem van de NOS, dankjewel. Slechts 4 van de piloten wereldwijd is vrouw. En dat is best weinig. Veel te weinig, vindt piloot Sharon Lok. De cockpit is namelijk een fijnere plek... als het meer een afspiegeling is van de samenleving, zegt zij. En ze is vandaag onze optimist en dus de gast. Goedemiddag, Sharon. Ja, hi, goedemiddag. Je bent piloot. Je komt letterlijk rechtstreeks van Schiphol nu. Ja, klopt. Ik ben een paar uurtjes geleden geland... Uh, vanochtend naar Lyon geweest en weer teruggevlogen. En nu hier naartoe gevlogen. Waarom ben je ooit... waarom besloot je ooit piloot te worden? Uh, dat begon eigenlijk na de middelbare school... Uh, wist ik in eerste instantie niet wat ik wilde studeren. Toen ben ik uiteindelijk toeristisch management gaan studeren voor een jaar. Alleen toen kwam ik er heel snel achter dat ik toch meer... met wiskunde en natuurkunde wilde gaan doen... wat ik op de middelbare school als vakkenpakket had gekozen. En um, ja, toen was het eigenlijk... Um op zich voor mij wel een redelijk logische keuze aangezien mijn vader en mijn broer ook allebei piloot zijn. Dus toen was het eigenlijk een beetje 1 in één is twee. Laat ik het ook proberen. En uiteindelijk ben ik door de selecties gekomen van de vliegschool en uh, ben ik dit gaan doen. En viel het mee of tegen? Het viel uh, mee. <lacht> Waar, waarom is het een mooi vak? Uh, ja, het is gewoon heel leuk om mensen van A naar B te brengen. Uh, ze hebben allemaal verschillende redenen natuurlijk waarom ze Kun je ook op de bus gaan zitten? Hè? Kan ook op de bus. Alleen dat duurt wel lang als je uh, naar Griekenland of iets dergelijks wil ja. gaan. Ja, <lacht> Dat wil je wel naar het buitenland, uh, ja, ja, zeker. Ja, naar buitenland, mensen die op vakantie gaan, mensen die voor zaken reizen en uh, ja, toch elke dag het opstijgen en landen wat wat ik persoonlijk het leukste vind van het vliegen. En je, je ziet natuurlijk alles van bovenaf de wereld, en, Dat vind ik persoonlijk dan weer het minste. Dat op eigen land, maar waarom? Want je bent een uitzondering, je bent een unicum. Enig idee waarom dat zo is? Ja, klopt. Er zijn zo weinig uh, meiden die, die dit vak kiezen, eigenlijk of dit beroep kiezen om te doen, uh, komt denk ik voornamelijk door de, door de keuze die gemaakt worden op de middelbare scholen. Je moet toch uiteindelijk het goede vakkenpakket kiezen... met wiskunde en natuurkunde erin. Um, en ik denk uiteindelijk dat dat gewoon begint bij de basisschool. Ze zien geen rolmodellen. De kinderen als ze vliegen zijn het toch meestal mannelijke piloten... waardoor jongens zijn, denken, hé, hey, leuk, piloot zijn. Maar als hey, een meisje niet. geen vrouw in de cockpit zit... dan wordt het toch vaak gelinkt um, uh, aan mannen. Um, dus ik denk dat het voornamelijk daar... dat het duidelijker moet worden voor kinderen... Um, dat, het kan. dat er geen beroepen zijn die per se voor een man of een vrouw zijn. Ja, nou, Vlieg jij voor EasyJet? Ik ja. begrijp dat zij hier uh, actief in zijn. Zij willen over twee jaar minstens 20% van hun piloten vrouw uh, laten zijn. Gaan ze dat halen ook, denk ja, je? Ja, klopt. Ja, Ze zijn uh, heel hard op weg. Ze hadden eerst een, een uh, target van 12%, als ik het goed zeg. Um, en die hebben ze ruimschoots gehaald. Dus uh, het is nu voornamelijk, zijn ze bezig met uh, informatie verstrekken aan uh, jonge meiden. Op scholen gaan ze langs omgeving. Uh, om zoveel mogelijk vrouwen aan te trekken. En ik uh, denk wel dat het gaat lukken. Dat het ja, gaat zeker. Gaat lukken. Daarmee lopen ze voorop. Hè? Uh, Absoluut. Ja, het ja. is uh, de eerste maatschappij die zoveel vrouwen uh, heeft, eigenlijk. Ja. Jij ja. hoopt dus dat het uh, zich gaat uitspreiden. Je gaat daarom hier een toespraak houden. We hebben uh, al een kathede voor je klaargezet. Ik zou zeggen: neem plaats ja. daarachter en uh, overtuig ons van jouw beroepskeuze. dat voor meisjes beste piloot kunnen worden. Sharon Lok. Droombaan boven de wolken. Teken in je hoofd een brandweerman, een professor of een piloot. Je ziet al snel een man voor je. Deze vraag is een jaar geleden ook gesteld aan een groep kinderen... op een basisschool in Den Haag. Bijna alle kinderen, inclusief de meisjes, tekenden een man. Niet gek ook, want zo is bijvoorbeeld slechts 4% van de piloten ter wereld een vrouw. Ik roep met dit betoog meisjes en vrouwen in Nederland op... om te dromen van de baan die zij willen... en om die droom ook na te jagen... Piloot zijn is een beroep om van te dromen. Met grote verantwoordelijkheid, maar ook heel veel voldoening. Boven de wolk is alles anders. De zon schijnt altijd. Je perspectief op de wereld verandert, maar je geeft ook leiding. Zowel aan je bemanning als aan je passagiers. Goede training bereidt je voor op onverwachte situaties. Dit helpt je ook in je dagelijkse leven. Je wordt zeker en staat stevig in je schoenen. Als dit ook jouw droombaan is... Laat je niet zeggen dat iets niet voor meisjes is, maar ga door. Als het even niet goed gaat, zoek steun bij iemand die in je gelooft en ga door. Als je een toets moeilijk vindt, geloof in jezelf en ga door. Je zal zien dat je het kan, deze droombaan boven de wolken. Ik hoop dan ook dat ik binnenkort, naast mijn fijne mannelijke collega's... meer vrouwen naast me zie in de cockpit. Get ready for take-off. Baan baan waarbij de zon altijd schijnt. Wie wil dat niet? Dank Sharon Lok, piloot. Alle optimisten zijn terug te vinden op de sites van 1Vandaag en van Radio 1. In Appingedam is de onvrede over gasboringen tot grote hoogte gestegen. Het is hier code rood. Het is 1 minuut voor 12. Het is eigenlijk zo'n crisissituatie is hier ontstaan... dat hier gewoon twee mensen in hongerstaking zijn gegaan... om aandacht te vragen voor de zaak hier. Ja, Nederland kende eerder mensen die langere tijd niet aten. Bijvoorbeeld Volkert van de G, moordenaar van Pim Fortuyn. Wat hem dat bracht, dat horen we straks van Pauline Jacobs... die veel onderzoek deed naar hongerstakers. H hongerstakers, moet ik zeggen. Lammert, uh, hoe gaat het met jouw zoektocht naar de valsspelende cricketers? Ja, het Australische cricketteam ligt onder vuur... omdat ze met een stukje tape op de bal vals wilden... Spelen, maar ja, werkt dat nou echt? En uh, hoe werkt het dan? We horen het onder meer zo meteen van een Cricket Record International. Kijk, tegen drie uur. Maar nu eerst het Anima Journaal Radio 1, Joris de Het openbaar ministerie vervolgt een oud bewaker van Geert Wilders. Politiemedewerker Faris K van de dienst Bewaken en Beveiligen. Zou vertrouwelijke informatie hebben gelekt en in politiesystemen hebben gezocht voor privédoeleinden onder meer om indruk te maken op vriendinnen. Turkije onderzoekt de Nederlandse diplomaat die daar als spion zou werken, melden Turkse media. Hij zou onder meer zoeken naar banden tussen de Turkse regering en islamitische staat. Volgens Turkse media zou de man geld hebben gegeven aan leden van de Syrische oppositie. De twee eigenaren van de verenigde apotheken Limburg staan voor de rechten vanwege miljoenenfraude. Het openbaar ministerie zegt dat ze medicijnen twee keer in rekening brachten. Daar zouden ze 17 miljoen euro aan hebben overgehouden. En in Brussel is de Turkse ambassade gisterochtend beklad met rode verf. Wie er verantwoordelijk is voor de actie is niet bekend. Sinds de aanval van Turkije op de Syrische regio Afrin in januari... worden er vaker aanvallen gepleegd op Turkse gebouwen in Europa. Verkeersinformatie van de ANWB, René Passet. Dag Jan. Twee Hi. belangrijke oost-west verbindingen zijn tot uh, na de avondspits gesloten. Het gaat om de A1 en de A67. Uh, op de A1 Amersfoort, Apeldoorn, is een vrachtwagen door de middenberm geschoten tussen Kootwijk en de afrit Hoenderlo. Nou, daar staat nu file. Omrijden kan via Ede en Arnhem. De kijkersfile richting Amersfoort tussen Knoop het Beekberg en de afrit Hoenderlo levert ook ruim 20 minuten vertraging op. Uh, op de A67 Eindhoven Venlo is de weg voorlopig dicht bij Asten. Daar zo'n drie kwartier vertraging. Omrijden kan via Weert en de Roermond over de A2 en de A73. De enige andere file die er uitspringt is de A50 arnhem Os. Er zijn ze aan het bergen bij op het bankhoef. De vertraging is maar een paar minuten. De rechte rijstrook is dicht. Janu. In vandaag. Het is bijna drie maanden geleden dat een klein Fries dorp in één klap rijk werd. Duitse dorp op zijn kop door postcode kan je. Jester, mar. Eerste maart. Jester maart. Eerste maat. Dit is dus een geldbedrag van 53,9 miljoen euro. 53,9 miljoen. Dit is de hoogste prijs die ze ooit uitgereikt hebben. We zijn het rijkste dag van Nederland. Ja, wellicht herinnert u het zich nog. Ongeveer de helft van dat enorme bedrag van 53,9 miljoen euro... ging naar twee families. En de rest werd verdeeld onder de andere gelukkigen in het dorp. Althans, de gelukkigen die een lot hadden. Nu het feest is gevierd en het normale leven weer is opgepakt... begint het effect van het vallen van de loterijzer op het dorp af te tekenen. Dus verslaggever Roos Oosterbaan is deze week in Jestermar en zoekt uit of dat geld wel echt zo'n zegen is gebleken. U heeft hier echt alles, hè? Uh, ja, paskantoor en drogeesterij en bloemen en stomerij en uh, vlees hebben we hier van de plaatselijke slager en groenten en ja, van alles hebben we hier. Zonder deze winkel uh, bestaat er niet veel uh, in het dorp. Nee, de slager is hier dan nog en een kapper hebben we nog, maar verder dan, uh, nee, is hier eigenlijk niks meer. Hoi. Ik ja. ben hier bij Sippy uh, in de winkel en samen met haar man runt ze hier nu al zo'n twintig uh, jaar, begreep ik. Ze is nu even bezig om een klant te helpen met de boodschappen. Hoi. Hoi. Kunt je eens vertellen hoe dat ging toen de loterij hier was gevallen? Nieuwjaarsdag was dat. Ja. Dus toen werd het bekend uh, dat die uh, grote prijs hier gevallen was. Ja. Maar ja, de week daarop, toen werden we gewoon geleefd. Het was allemaal camera en uh, opnames. En uh, ja, dat was heel uh, onwerkelijk eigenlijk. Net alsof je in een... Uh, in een film meespeelde. Oh ja, echt? Ja, ja. Wat merkt u ervan hier in, in de winkel? Het was natuurlijk ja. het gesprek van het eerste wat ze vroegen: van had je ook een lot? Oh ja. ja, dat was gewoon heel leuk. Vroeg u dat dan ook? Uh, nou nee, want daar kregen de kansen niet eens volgen. Want dat was hier gewoon, uh, ja, dat, dat, dat, dat waar kwam steeds weer te sprake. Oh ja. ja, en het hele dorp had ook gewoon, en iemand die een lot had, die had ook prijs. Nee, heeft het het dorp veranderd? Nee, volgens mij niet. Nee. Nee. Want die echt waar die miljoenen gevallen zijn, dat is eigenlijk net een beetje buiten het dorp. Dus die mensen kennen we eigenlijk niet eens. En hier heeft iedereen één of twee loten. Dus dat is allemaal nog, nou ja, dat, dat, dat zijn nog redelijke prijzen. Ja, mag ik vragen wat u ermee heeft gedaan? Uh, we hebben zonnepanelen gedaan en we gaan nog uh, vloerisolatie doen en nou, zulke soort dingen. Ja, dan is het wel op. Nou, en we gaan nog met de kinderen gaan we nog naar uh, Urno Disney. Dus, uh, nou, gewoon leuk. Je kunt nou gewoon wat extra's doen... wat je normaal niet zo gauw zou doen. Zoiets gebeurt nooit weer. Dus dat je dat meemaakt, is natuurlijk uh, heel geweldig. Ja. Hoi. Zo heel geweldig, vond u dat niet, hè? Ik vraag het even hier aan de klant. Ja, ik ben hier uh, altijd de uh, uh, vaste klant. Maar uh, ja. wij hadden dus uh, geen prijs. Ja, je, de mensen gaan er gewoon vanuit dat iedereen in het dorp een prijs heeft. Maar zo werkt het helemaal niet. Nee, het heel ja. veel mensen hadden natuurlijk niks. De helft van, van het Dorp heeft niks. Ja. En dan kon, je, dan kon je dat echt merken aan, aan, aan mensen van, uh, goh, we hebben nu een mooi prijsje gewonnen. Nu, dan kopen we een goede boot. En, en, ja, dat kunnen wij dus niet doen. Wij kunnen geen nieuwe boot kopen. En, en, kijk, het is niet allemaal hoesanne dat iedereen zo leuk naar elkaar doet. Daar zit ook jaloezie achter. Hoe voelt dat voor u dan? Ja. Nou ja, dat is op het moment heel verschrikkelijk. Eigenlijk wel. Ik heb ook twee jongens, schoolgaande jongens nog. Ik ben dan overdag, ik ben huisman. En waarom heeft vader niet een lot gekocht? Dan ben je er ook nog een beetje op afgerekend. En dan zie je de buren, nou, die heeft 57.000 euro. had buurman had 167.000 euro. Ja, en dan, is het, dan, is, dan komt het op dat moment komt heel hard aan bij mensen die niks hebben gekocht... Dat die dan helemaal niks hebben. Hoe kijkt u dan op zo'n postcode loterij? Hoe kijkt u daar dan naar? Het was voor ons, er was totaal niks aan. Ik woonde vlak bij de uitreiking, daar woonde ik vlakbij. Nou, alles werd afgezet En elke dag, dan was koffietijd aan de deur, dan die aan de deur. En oh, heeft hij geen prijs? Nou, dan wouden ze er graag wat van horen, ook weer uitzenden. Dus dan ben je al een beetje in de put. En dan komen ze steeds elke dag weer, en maar weer opnieuw... Het is ja, dus een tweede, hele tweedeling in het dorp. Als het is, ja, daar heb je onderling. He, die in het dorp was ook met iemand. Ja, die, die kregen gewoon ruzie daardoor. En dat ging niet over mij. Maar dat ging over een andere vrouw. En die zei, nee, we, we hebben helemaal geen prijs. Nou, dat was ook dom. En dat zij geen prijs had. Ja, dat, yeah. dat vonden die mensen dan maar dom. Dat je dat niet had gedaan. Alsof het je schuld was dat hij niet had gewonnen. Ja, daar had je maar mee moeten doen. Maar ja, ik, mijn vrouw zegt dan, als je er niet mee doet, dan kun je ook niks winnen. En zo is dat. Maar nu valt het. En dan raakt het je toch wel. He? Maar er zouden, de mensen, de waren niet meer in het dorp, ook. die kregen gewoon ruzie onderling. Ja, en van... daar ik uh, eerlijk gezegd niks van mij kregen. Hmm. Nou, hoe, hoe dom kan ze nou wezen om niet mee te doen? Oh? Al, ja. dan nou, zie je ja. het, hoe, hoe het, ja. het, ja, het is beleefd wordt. Niet... Hoe ja. het verschillend het beleefd wordt. Ja. Nee, dat is niet leuk. Ja, dat is niet leuk. Goh, nou. hey, Merkt u ook dat mensen iets meer te besteden hebben uh, als ze hier hun boodschappen doen? Daar wordt niet eens besteld gestaan, denk ik. Die, die houden, dat, dat gaat gewoon door zoals het was. Kan ik eigenlijk niet merken. Ja, dat is wel een beetje jammer. Ja, toch? Is u assortiment ook niet een beetje aangepast? Nee hoor, nee. We zijn gewoon, uh, zoals het was, zo is het gewoon uh, gebleven. En zo blijft het ook. Daar zijn we echt uh, te nuchter voor, ja. Ja, morgen hoort u meer dan een sympathiek idee, hoor. Zo'n fonds voor inwoners die niets hebben gewonnen, maar zorgt het ook voor irritatie en onrust. Want hoe moet je bijvoorbeeld dat geld dan verdelen? Want er zijn ook wel gezinnen, daar weet ik van, die hebben gewoon hartstikke moeilijk. Maar dan ga je niet aan de deur staan van nou, ik heb gehoord, jullie hebben het moeilijk. Alsjeblieft, hier heb je 100 euro. Zou ik wel willen, maar dat doe je niet. Ichiko Park. That's where I've been. What did you do there? I got high. What did you feel there? Well, I cried. It's why the tears there? Tell you why. It's all too beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful. Beat the ducks with a bun. They all come out to groove about, be nice and have fun And listen. So... I tell you what I'll do. What will you? I'd like do? to go there now with you. You can miss out school. What that be? Why go cool? to learn the words of who? What to do there? Get high But will we touch there? we we'll touch the sky We'll the tea is there I tell you why It's all too beautiful It's all too beautiful oh. It's all too beautiful oh, It's all too beautiful oh, oh. I oh, oh. feel inclined to blow my mind the ducks with a bun, they all come out to groove about, nice and have fun in the sun. It's all too beautiful, it's all too beautiful, it's all too beautiful. Small faces heten ze Itchikou Park was dat Waar heb ik dat eerder gehoord? Onder Groningers heerst nog veel ontevredenheid over hoe de NAM en de overheid hen tegemoet kon bij de schade vanwege de gasboringen. Daar wordt nu op een wel heel onorthodoxe manier actie tegen gevoerd. Jan Holtkamp uit Wildevank is vanochtend in hongerstaking gegaan... uit protest tegen de gaswinning in onze provincie. Hij voert samen met tien sympathisanten actie... bij het kantoor van het Centrum Veilig Wonen in Appingedam. Ze zitten daar in twee tenten. Holtkamp is de enige die niet eet... en dat wil hij zeker tien dagen volhouden. Ja, en inmiddels zit meneer Holtkamp zelfs al op twee weken... Het is natuurlijk niet de eerste keer dat een hongerstaking wordt ingezet... om je zin te krijgen. Het deed ons terugdenken aan 2002. De verdachte van de moord op Pim Fortuyn, Volkert van der G... zet zijn hongerstaking voort. Daarmee protesteert hij tegen het permanente camera-toezicht in zijn cel... en tegen de verlichting die dag en nacht blijft branden. Als van der G voedsel blijft weigeren, moet justitie een keuze maken. Gedwongen voeden of tegemoetkomen aan van der G's eisen. Ja, de hongerstaking van Van der G hield het nieuws toen mm. behoorlijk bezig. Ik ga het erover hebben met Pauline Jacobs... docent strafrechten aan de Universiteit Utrecht... en gepromoveerd op hongerstakende gevangenen. Mevrouw Jacobs, goedemiddag. Goedemiddag. Als u uh, nieuws hoort of leest over een hongerstaking... bent u dan gelijk extra geïnteresseerd? Jazeker, ja. Waarom? Nou, ik ben, zoals u zei, al uh, gepromoveerd enige tijd geleden op dit onderwerp. Um, en vanuit dat uh, uh, gegeven blijf ik geïnteresseerd in uh, de hongerstakingsgevallen die zich voordoen. Uh, omdat het uh, een intrigerend gegeven is, uh, wat mij betreft, dat iemand zich zo uh, klemgezet voelt... dat hij zelfs naar dat uiterste middel uh, die hongerstaking grijpt. Dat blijft gewoon uh, een intrigerend gegeven. Ja, want dat is natuurlijk wel een uiterste middel. U hebt in de tijd de situatie... Van Volkert van der G goed bekeken. Mm -hmm. um, ja, wat, wat was uw uh, conclusie daaruit? Nou, vanuit uh, uh, juridisch perspectief was dat een hele interessante zaak. Um, die zaak was. Uh, uh, uh, politiek eh, voorwerp van discussie. Uh, die bracht ook... een maatschappelijk debat op gang. Uh, want wat in die zaak zich voordeed... was dat Volkert van der G... destijds verdacht van de moord op uh, Pim Fortuyn... Um, gedetineerd was... in verband met die uh, verdenking. Uh, en in hongerstaking ging. En wat we veel zien is dat hongerstakingen beginnen... maar ook alweer vrij snel eindigen. Maar dat was in het geval van Volkert van der G... niet het geval. Zijn hongerstaking duurde uiteindelijk zelfs 72 dagen... Um, en wat we weten uit de medische literatuur... en wat ook bleek in zijn geval... is dat een hongerstaking na 40 dagen um, levensbedreigend kan worden. Of in ieder geval, de hongerstaker begint zich dan echt ziek te voelen. Uh, en daarmee doet ook vaak, en dat was in dat geval ook zo... zich de vraag naar uh, de mogelijkheden voor de toepassing van dwangvoeding zich voor. Uh, en dat was precies de vraag die uh, voorlog in mijn proefschrift. Vandaar dat ik die zaken met erg veel belangstelling heb gevolgd... en ook beschreven heb in mijn proefschrift. Ja, wanneer kun je tot die dwangvoeding overgaan... Nog even de aanleiding voor Volkert. Dat was het feit dat uh, het licht in zijn cel bleef branden. Dat hij constante videobewaking had... Zijn dat eigenlijk vaak aanleidingen voor zo'n ultiem middel als een hongerstaking? Ja, hij reageerde met die hongerstaking tegen het permanente cameratoezicht in zijn cel. En wat je ziet is dat vaak de detentieomstandigheden... waaronder mensen gedetineerd zijn, de reden zijn waarom ze in hongerstaking gaan. Dat is niet altijd het geval. Het kunnen ook hele diverse redenen zijn waarom mensen in hongerstaking gaan. Het zijn redenen waardoor mensen naar dit uiterste middel grijpen... En dat, dat, dat kunnen heel veel verschillende redenen zijn. Van het uh, uh, voedsel dat mensen uh, voorgezet krijgen. Tot uh, bijvoorbeeld het permanente cameratoezicht Zoals in het geval van Volkert van der G. En een hele hoop meer, uh, meer redenen. Ja. Nou heeft hij het heel lang gerekt. Ze he? dus heeft 70 dagen. Wat gebeurt er met een lichaam als je zo lang niet eet? Nou... Ik ben zelf jurist, ik ben geen arts... dus ik, ik moet me in dat opzicht verlaten op de medische literatuur... maar die eigenlijk vrij duidelijk is. Uh, in het begin kan een hongerstaking goed uh, verdragen worden... Uh, mits de hongerstaker voldoende uh, vocht nog tot zich neemt. Um, en het verloop van een hongerstaking is volledig afhankelijk... van uh, een aantal factoren, waaronder uh, de duur van de hongerstaking... maar ook de uh, conditie en het gewicht van de hongerstaker... en het begin van de hongerstaking. Um, we kennen hongerstakingen die meer dan honderd dagen hebben geduurd, maar zoals die uh, zich voor hebben gedaan in Turkije. Maar dan was het altijd het geval dat de hongerstaker ook bijvoorbeeld nog vitamine tot zich nam, of uh, vruchtensappen dronk, of koffie of thee met suiker uh, dronk. Maar wanneer alleen uh, water ingenomen wordt, dan uh, wordt de uh, situatie van de hongerstaker rond de 40ste dag uh, zorgelijk. Ja. Um, en hoe lang die uh, hongerstaking uiteindelijk zal duren, ja, dat is uh, dus in zijn algemeenheid lastig, uh, lastig te zeggen. Ja, dan kom je dus uiteindelijk als het doorzetten voor de vraag te staan, gaan we wel of niet over? U zei tot dwangvoeding. Hoe is dat bij Volkert van der G gegaan? Hij is uiteindelijk niet onder dwang gevoed. Uh, de situatie werd uh, uh, behoorlijk uh, prangend op een gegeven moment... naarmate de dagen uh, verstreken. Uh, in zijn situatie is het uh, niet, zo ver, uh, niet zo ver gekomen dat hij onder dwang is gevoed. Uh, maar hij is uit eigen beweging na uh, 70 dagen inderdaad uh, gestopt. Werkt het middel? Werkt een hongerstaking? Nou, dat is lastig natuurlijk om in zijn algemeenheid te zeggen. Uh, want als ik naar de Nederlandse situatie krijg, kijk, Dan zal de, zullen de autoriteiten natuurlijk niet zeggen. Uh, dat een hongerstaking kan werken. Uh, het is ook lastig om daar de vinger achter te krijgen. Omdat die gegevens niet openbaar zijn. Uh, in zijn algemeenheid kan je wel stellen. Dat een hongerstaking wel degelijk uh, effectief kan zijn. Uh, wat de hongerstaker wil. Is natuurlijk niet uiteindelijk te komen overlijden. Als gevolg van zijn actie. Maar hij wil een dialoog op gang brengen. Vaak zie je dat bijvoorbeeld. Gedetineerden, alle juridische mogelijkheden al hebben uitgeput. Uh, uiteindelijk hebben ze toch niet het beoogde resultaat bereikt. Nou, wat blijft dan over? Je hebt alleen nog je lichaam uh, en je zet een, een hongerstaking in. Um, nou, wat ze natuurlijk daarmee willen is hè, alsnog uh, onderhandelen over de eisen die zij hebben. Um, en het kan wel degelijk zo zijn dat de autoriteiten die druk voelen om toch uh, de hongerstaker uh, tegemoet uh, te komen. Uh, en uh, nog zijn eisen geheel of uh, gedeeltelijk in te willigen. Uh, maar dat is natuurlijk helemaal afhankelijk van de, uh, de situatie van het uh, bepaalde geval. Het kan natuurlijk ook ervaren worden als chantage. De autoriteiten worden natuurlijk door zo'n actie ook echt met de rug tegen de muur gezet. Ja. Uh, ze kunnen als het ware geen kant meer op. Dus het kan natuurlijk ook een andere reactie uh, op, uh, uitroep, uh, uitlokken... Uh, waardoor het uh, conflict polariseert en het eigenlijk juist klem komt te zitten. Dus kan, dat is volledig ja. afhankelijk van de, van de situatie. Ja, ik kan me voorstellen dat de actie van de hongerstakers... op iets meer sympathie kan rekenen dan die van Volkert van de G. bijvoorbeeld. Nou, hij was zeker ten tijde van uh, zijn detentie uh, geen uh, populair figuur. Ik denk nog steeds niet, nee. nee. En is, zijn er voorbeelden waarin het ook fataal is afgelopen... Nou, in Nederland zijn dergelijke voorbeelden mij niet bekend. In het buitenland wel degelijk. Uh, uh, in de jaren 70 en in de jaren 80 kennen wij in uh, Duitsland uh, de hongerstakers van de Rood Armee-fractie. Die gedetineerd waren in verband met hun uh, gewelddadige acties. En zij zetten ook binnen de detentiemuren hun acties toen voort. Er uh, zijn tallijke Talrijke hongerstakingen toen geweest van de Rote Armee-fractie, leden. Uh, en die hebben ook een uh, fatale afloop gekend. Hetzelfde zagen we uh, in uh, Engeland, in het Verenigd Koninkrijk, uh, begin jaren negentig, uh, uh, met uh, leden van de IRA de eerste onafhankelijkheidsbeweging... Uh, waarbij uh, groepen gedetineerden uh, streden voor een erkenning... Uh, van hun groep als politieke gedetineerden. Uh, nou, Dat is voor een uh, aantal gedetineerden... een tiental gedetineerden uh, niet goed afgelopen. Zij zijn komen te overlijden als gevolg van hun uh, hongerstaking. En de eerste die kwam te overlijden dat was Bobby Sands. En die heeft een behoorlijke uh, bekendheid verworven... als gevolg van zijn actie en uiteindelijk ook zijn overlijden. Ja, en dat zijn dus... Ja, blijkbaar allemaal gevallen waarin de overheid inderdaad dacht: wij laten ons niet chanteren. Ja, in het geval van de uh, Ierse hongerstakers... was dat uh, een heel weloverwogen beslissing. Zelfs Margaret Thatcher heeft zich daar toen uh, mee bemoeid. En die zei van, we gaan, we gaan daar niet uh, ingrijpen. Het is de keuze van de hongerstakers en wij, uh, wij buigen niet. Um, ik moet er wel meteen bij zeggen... dat we uit de geschiedenis ook uh, gevallen, uh, ke ge geschiedenis ook gevallen uh, kennen... waarbij de hongerstakers zijn overleden. Niet zozeer als gevolg van de hongerstaking... maar als gevolg van de dwangvoeding. Dwangvoeding geschiet... Door door middel van de toepassing van een zonde in de mond of in de neus. En dan zo wordt dan de voeding en of het vocht uh, het lichaam ingebracht. En dat is een hele invasieve ingreep. De hongerstaken moet ook uh, vastgehouden worden, uh, gefixeerd worden. Uh, en dat kent uh, vele medische risico's. En als dat misgaat, kan dat dus ook leiden uh, tot de dood. Bijvoorbeeld wanneer die zonde niet de, de voeding in de maag brengt... maar in de, die in de longen terechtkomt. Dus we kennen zowel overlijdens als gevolg van de hongerstaking... maar ook wel degelijk als gevolg van uh, de toepassing. Toepassing van die dwangvoeding. Ja, nou ja, laten we hopen dat het zover in alle gevallen niet komt in Groningen. Zullen we maar zeggen. Laat het hopen. Nee, ja. zeker. De kans achter u neem ik aan ook niet groot. Nou, de berichtgeving die ik daar tot nu toe over uh, gelezen hebt, uh, heb, uh, vermeldt dat het gaat om een hele duidelijke uh, poging om uh, aandacht te, te vestigen op de specifieke uh, situatie van die uh, uh, Groningse mensen. Um, ik heb ook begrepen dat ze nog uh, uh, vruchtensappen drinken en koffie en thee met suiker uh, tot zich nemen. Dat is scheelt. Uh, ja, ja dat, dat kan zeker schelen. Maar laten we hopen dat er gewoon heel spoedig een uh, oplossing voor hun situatie komt. Pauline Jacobs, docent strafrecht aan de Universiteit van Utrecht. Dank u wel. Graag gedaan. Feit of fictie. Lambert de Bruin duikt in de cricketsport. Ja, want afgelopen weekend kwam er een groot schandaal naar buiten. Good evening. Australian cricket is tonight in crisis after captain Steve Smith and WI youngster Cameron Bancroft admitted to pre-planned cheating. Smith has stood down as captain for the remainder of this test after ball tampering was sensationally caught on camera. The blackest of days for Australian cricket, a piece of yellow tape and batsman Cameron Bancroft is caught red-handed. Ja, die Australiërs probeerden dus met een geel plakkertje de bal ruwer te maken. Dat zou dan in hun voordeel zijn. En het is inmiddels zo'n groot schandaal dat zelfs de premier zich er al mee heeft bemoeid. Ja, terwijl wij toch allemaal ook dankzij Jeske Vet weten dat cricket een toonbeeld van hoffelijkheid is. <laughs> ja, dat dacht ik ook. Ja, je denkt toch aan keurige, geklede, beleefde, goed opgevoede jongens. Zoals bijvoorbeeld Erik van Muiswinkel. Die speelt al jaren cricket, dus ik vroeg hem hoe het zit met de fair play binnen die sport. Ik help mensen graag uit de dromen over het fair play in cricket. Cricket leent zich juist heel goed, letterlijk al sinds 300 jaar, voor het, het buigen van de spelregels. De spelregels zijn ook in al die tientallen, honderden jaren steeds aangepast. Voornamelijk omdat er elke keer weer spelers waren en aanvoerders die elke keer die spelregels weer zo buigen dat ze veel te veel voordelen hebben. En dan moeten de spelregels weer veranderd worden. het is gelukkig, net zoals eigenlijk bijna alle andere sporten... als het er echt om gaat, zijn het net zulke smeerlappen als iedereen. <lacht> nou, dat is duidelijk. Weer een illusie, Armer. Toch iets minder netjes dan wij misschien dachten. Ja, precies. Maar dan nu de hamvraag. Heeft een stukje tape op de bal nou nut of niet? Nou, volgens Erik van Muiswinkel wel. Hij vertelt dat er al jaren geknoeid wordt met die bal... en dat de jury er daarom heel streng op let. Toch probeer het elke keer weer, omdat die bolers, die werpers, er gewoon heel veel voordeel van hebben. Want die bal gaat namelijk in de lucht eh, enorm zwaaien, zoals we dat noemen. Dus van links naar rechts of van rechts naar links. Dan wordt het heel erg lastig voor de slagmensen om daar nog wat mee te doen. Dus het, het levert echt veel voordeel op. En het wordt als uh, heel erg uh, schandwoord beschouwd. Ja, en zonder uh, Erik van Muiswinkel nu te kort uh, willen doen... heb ik voor de zekerheid toch ook nog even gebeld... met iemand die op iets hoger niveau speelt. Oudspeler Tim De Lede is record international cricket. En ik vroeg hem of het ruw maken van de bal nou invloed heeft... en hoe een cricketbal eigenlijk werkt. Ja, absoluut. Dat kan heel grote invloed hebben op het verloop van de wedstrijd. De cricketbal bestaat uit vier kwarten. Die worden gescheiden door een naad die uh, ja, rondom de bal gaat. Dus eigenlijk heb je twee, twee helften. Nou kan je een cricketbal aan één kant glad maken en aan de andere kant ruw. Als de aangooier, de bowler, hem dan recht loslaat, dus met de naad omhoog, dan gaat de gladde kant sneller door de lucht dan de ruwe kant. En dan maakt de bal een curve. Dus die Australiërs hebben profijt gehad van die actie? Ja, dat klopt. Maar voor een allerlaatste check heb ik ook nog even met Helmine Rambaldo gebeld. Zij is international en werd vorig jaar met haar team Kwik nog landskampioen. En zij legt ook uit dat een ruwe bal invloed heeft. De pitch, dus dat is het speelgedeelte waar, de, waar we met cricket op spelen. Als die bal daar dan op landt, heeft de bal dus iets meer grip om te draaien. Waardoor dus de bal meer zou kunnen spinnen dan wat hij doet als die bal gladder is. Dus dat heeft zeker invloed op het spel. Nou... Duidelijk, toch? Ja, absoluut. Australiërs hebben de cricketsport geen goede dienst bewezen... en uh, dat zij voordeel hebben aan het ruwer maken van de bal. Dat is dus een feit met zo'n uh, plakkertje. Het laatste woord is er uh, vast nog niet over gezegd. Plakband, daar moeten ze op letten. Ja, die die scheidsrechters. Het <laughs> was ook geel. weet je, wat? Ja, ontzettend op top Dat een beetje dom. Ik zou het ja. doorzichtig gebruikt ja, hebben. Ja, maar precies. goed. Lambert de Bruin heeft het voor ons uitgezocht. Het heeft dus wel degelijk invloed. En cricketers zijn niet zo eerlijk als wij dachten. Zo direct meer nieuws bij 1Vandaag na nieuws en reclame. Tot dan.